1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jeroen Stomphoort. Goedemiddag. In de Sportzomer live muziek van Sabrina Stark. En we spelen de finale van de Nieuwsquiz. Maar eerst nog nieuws met Renate Evers.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 Eerder had prins Willem-Alexander Kuipers al via Twitter... welkom teruggeheten op aarde. Vanochtend landde de Nederlandse astronaut in Kazachstan... na een verblijf van ruim een half jaar in de ruimte. Iets voor 11 uur vanochtend werd Kuipers uit de capsule gehaald... net als twee collega's. Maar eerst mogen de ruimtevaarders op adem komen... vertelt ruimtevaartdeskundige Piet Smolders. En dan worden ze naar een tent gebracht... intussen die opgeblazen is, een soort mm -hmm. veldhospitaal...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 Ondanks dat hij kortsmisselijk waarschijnlijk is. Zo te zien uh, gaat het alweer goed met hem. Maar ik voel hem wel heel slapjes eruit komen. Toch wel, hè? We ja. waren al even bezig geweest. Maar, ja. Hij is eruit, dus het is, het is goed gegaan. Kuipers gaat later vandaag naar de Verenigde Staten... waar hij de komende weken zal blijven. Nederland roept alle landen op zich aan te sluiten... bij het internationaal strafhof in Den Haag. Het strafhof bestaat vandaag tien jaar. In het begin waren zestig landen aangesloten. Inmiddels is dat aantal verdubbeld. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken is daar blij mee, maar vindt wel dat er meer landen bij moeten komen. De minister zegt dat het internationaal strafhof een essentieel onderdeel is in het beschermen van mensenrechten. Op het station van Baren is vannacht een man van 23 om het leven gekomen door een ongeluk. De man kwam tussen het perron en een trein terecht. Hij overleed ter plekke.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 Archeologen hebben in het Spaanse Catalonië... een intacte boog gevonden uit de nieuwe steentijd. Volgens de vinders gaat het om de oudste complete boog... uit die periode die ooit in Europa is gevonden. De boog is ruim een meter lang en gemaakt uit taxushout. De onderzoekers hebben het hout gedateerd... en concluderen dat de boog ruim 7000 jaar oud is. De archeologen denken dat er door de boog meer duidelijkheid komt... over de eerste nederzettingen op het Iberisch schiereiland. Ze vermoeden dat de boog is gebruikt om te jagen, maar het is ook mogelijk dat hij voor oorlogsvoering werd gebruikt en ook kan het een statussymbool zijn geweest. In het zuiden van Duitsland is vannacht een vrouw om het leven gekomen door noodweer. Ze reed in de deelstaat Beieren toen door harde windstoten een boom op haar auto viel. Bij verschillende festivals raakten zeker twintig mensen gewond door vallende takken en rondvliegend materiaal. Zo'n 6000 festivalgangers in Baden-Württemberg moesten de nacht in sporthallen doorbrengen. In Berlijn rukte de brandweer afgelopen nacht in een uurtijd zo'n 200 keer uit. Door de tientallen blikseminslagen waren branden ontstaan. De schade door het noodweer in Duitsland loopt volgens een politiewoordvoerder in de miljoenen. Het weer, zonnige perioden en wolken wisselen elkaar af en de middagtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Later vanmiddag vooral in het oosten kans op een bui. Morgen blijft het droog met redelijk wat zon en maximaal van 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd eerder vanochtend op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Maarsberg en Bunnik rijden daarom nog langzaam over 5 kilometer. A67 Venlo Eindhoven tussen Asten en Zomeren. 3 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is hier dicht. De N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam. Tussen de Brouwersdam en Goede Reden staat 5 kilometer. En op de N59 vanuit Zierikzee naar het Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en het knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Radio 1. Nou, we zijn hier bij de Tour de France, anno 2012. We zijn niet veel rit, van 6,4 kilometer deze, deze tour. Dus wat dat betreft. Uh... Dat we dat Oh, de valpartij daar, ja. Ik ben blij dat ik heel luid... Kom. Ja, voor mijn gevoel gaat het heel snel. Alleen ja, de rest die raakt gewoon veel sneller daar. Dus uh, dat is een beetje het probleem. Bradley Wickens doet het top. Oh, was afzien. En ja, dat maakt de Tour een beetje de Tour natuurlijk. Hoor. Ik heb nog nooit een renner zo mager zien staan. Dat is echt waar. Dat is echt, uh, daar kijk je ze wat dwars ja. doorheen. Maar uh, ik ben blij dat het uh, begin begonnen is. Daar komt Grandje Wat een tijd. 7, 13, 46. Dit is de Radio 1 Sportszone. Met Govert van Brakel en Jeroen Stomhorst. Goedemiddag, welkom bij ja, een beetje Radio Tour de France in de Radio 1 Sportzomer. De eerste etappe in deze 99ste Tour de France gaat van Luik naar Serrain over 198 kilometer. En de renners zitten al op de fiets. Schiolippens. Okay. Ze zitten inderdaad al op de fiets, want ze zijn, uh, vanmorgen zijn ze gestart, vanmiddag moet ik eigenlijk zeggen, om 12.34 uur, precies toen was het officiële vertrek zijn vanuit de auto van Christian Prudhomme, de Tourbaas, en meteen kregen we een kopgroep, een kopgroep die op dit moment zo'n 2,5 minuut voorsprong heeft, 2 minuut 35 om precies te zijn op het uh, peloton. Daarbij een Fransman, Jeanne van uh, de Europcarploeg, Oertassoun Perez van Euskatel zit daarbij. Bouet, Edet, dat zijn ook twee Fransen van uh, AG2R en van Cofidis, dan hebben we de Laplace van Sors Sojasun en Morkov de Deen van Saxobank. En die hebben met z'n zessen hebben ze een flinke voorsprong dus genomen van 2 minuten en 35 seconden. Het is een lastige etappe, maar niet zo lastig als in de Tour van 1995 toen Miguel Indurain hier in Sarin won toen hij eigenlijk de rest de competitie verpletterde. Want toen was het toch een soort mini-uitvoering van Luik Luik. Nu hebben we vijf beklimmingen. Vier beklimmingen tot aan Sarin. Maar die laatste, die doet er echt toe. Want dat is het slotklimmetje. En daar ...dachten we in ieder geval dat de sprinters er finaal afgereden worden. Daar zullen we wel een hele mooie strijd krijgen tussen de mannen... ...met een prachtige punch in de benen, zoals dat zo mooi heet. Vanmorgen dus gestart, heel even opgehouden door een aantal protesterende metaalarbeiders. Die moesten even duidelijk maken dat ze te weinig loon kregen... ...maar op dit moment rijden ze dus gewoon in de omgeving van Luikserij... ...door de Ardennen in de richting van de Barak... Fred Thuur, het hoogste punt van de Ardennen. Zes koplopers dus, vanmorgen gestart. En voor die start van vanmorgen sprak Steven Dalebout met Servaas Knave. Knave die in de toer zijn debuut maakt als ploegleider. Hij heeft natuurlijk al meerdere toeren gereden als renner. Maar als ploegleider staat hij er voor het eerst als ploegleider van Bradley Wiggins onder andere. En natuurlijk ook van Mark Cavendish, van de Skyploeg. Het is een bijzondere start voor hem. Ja, zeker speciaal. Ik bedoel, uh, het is de grootste wedstrijd van het jaar. En met, met de ploeg waarom... Waarmee wij hier zijn, is dat natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, want het is inderdaad niet, niet zomaar een ploeg. En um, er wordt vandaag meteen ook al een belangrijke dag. Hè? Er kan veel gebeuren. Ja, er kan veel gebeuren. Elke dag kan er veel gebeuren. Vandaag is het is geen gemakkelijke etappe. Maar vooral de aankomst is natuurlijk uh, ja, een bijzondere aankomst op een klimmetje. En uh, toch wel een listige finale met nog wat bochten en alles. Dus ja, het is wel een zaak om uh, bij de les te zijn vandaag. Ja, wat, wat, wat is jullie inschatting van die etappe zelf de hele dag door? Het is in de omgeving van Luik, maar is het zo zwaar als bijvoorbeeld Luik-Bastanake-Luik? Luik, of valt dat wel mee? Nee, het is zeker niet zo zwaar als Luik-Bastanake-Luik. Luik. Er zitten vier, uh, vier bergprijzen in en dan nog een, een klimmetje aan de finish. En de klimmetjes zelf zijn niet, uh, niet, niet, niet super zwaar. Uh, er zijn geen steile klemmen. Misschien een paar een korte stukjes van stijl. Dus dat, dat valt op zich wel mee. Uh, het is wel heel de dag op en af. Dus... Uh, het gaat zeker niet gemakkelijk zijn. Dan kom je bij de meet en dan, ja, dan moet je toch nog een stukje omhoog. Wie, ja, ja. wie, wie, wie spelen jullie uit? Jullie, jullie hebben natuurlijk een klassementeman Wiggins. Jullie hebben iemand voor wie de aankomst geschikt lijkt als boer Maar jullie hebben ook nog Cavendish. Ja, nee, daarom. Dus uh, We hebben een plan en dan uh, zullen jullie straks aan de finish wel zien waar wie wij gaan uitspelen. Nee, maar ik moet daar niet zo moeilijk over doen. De zaak is voor Wiggins om, uh, om voor voren te zitten. En uh, dat zal voor alle uh, klassementsrenners gelden. Dus het gaat gewoon een heel speciale finale worden. Waar, waarmee uh, je gaat sprinters zien die uh, met een ploeg van voren willen zijn. En alle klassementsrennen klasse met de ploegen. Dus, uh, ja. En is Kevin Nish er dan nog bij, denk je? Kevin is gaat uh, aan de voet van die laatste klim er zeker nog bij zijn. Uh, of de aankomst uh, uh, geschikt voor hem is, dat, uh, zal, het, zal het vandaag uitwijzen. Hij heeft natuurlijk al afgelopen weken in de Lem tour bewezen dat hij zulke aankomsten altijd goed gaat op het moment. Maar de tour is natuurlijk iets anders. En, dus zo moeten we kijken en wat dat betreft zijn we heel flexibel. Het zou voor de ploeg natuurlijk wel een, een lekkere steuntje in de rug zijn als bijvoorbeeld Wiggins en Boas van Hagen uh, samen omhoog rijden. Wiggins doet het werk, Boas van Hagen wint. Ja, je moet... Uh... Dat is het ideale scenario, toch? Nou ja, ik denk niet dat, uh, dat weekend uh, veel werk zal doen voor Bovens van Hagen. Hij is hier om de Tour te winnen. En, uh, hij moet zorgen dat hij zelf geen tijd verliest. En als, het kan, als hij ergens krachten kan sparen, dan zal hij dat doen. Dus uh, dat scenario zal het niet zijn, denk ik. Maar uh, we hebben nog, uh, nog meer renners in de ploeg. Dus, nee, we, we gaan zeker proberen om, om de etappe te winnen. Dat is... Zenuwachtig? Ja, niet echt, een klein beetje. Gewoon een be dat is toch je eerste, hè? Ja, ik ben, ben normaal een beetje gespannen, maar niet, niet meer als anders. Het is uiteindelijk maar, het is de Tour de France, maar het is uiteindelijk gewoon een, een wielerwedstrijd. En je moet het niet, uh, niet, ja, niet, niet anders bekijken dan dat. Alleen, alles eromheen is veel groter. Zijf knave hij debuteert dus als ploegleider in de Tour voor Team Sky. Opnieuw is Kenia getroffen door terreur... bij aanslagen op twee kerken in de noordelijke stad Garissa... vielen zeker 15 doden en tientallen mensen raakten gewond. Correspondent Koert Lindijer in Nairobi. Koert, wat kun jij toevoegen aan de gegevens die ik net meldde? Gegevens over deze aanslagen? Er waren aanslagen op de katholieke kerk... en op de Afrikaanse Inlandse kerk. En de meeste doden vielen bij de aanslag van de Afrikaanse Inlandse Kerk. De aanvallers begonnen met het gooien van de granaten... naar de kerkgangers die uiteraard in het kerkgebouw waren op dat moment. Vervolgens vluchten de kerkgangers het gebouw uit... en toen pas begonnen de aanvallers te schieten... en vielen de meeste doden. Vijftien in totaal volgens de laatste tellingen. Die cijfers komen van het hoofd van het Rode Kruis... en 65 gewonden. En het is daarmee, daarmee de meest bloedige aanval... Tot nu toe, sinds Kenia in oktober vorig jaar Somalië binnenviel. En vervolgens uh, verzetsgroepen, terroristengroepen in Somalië de oorlog aan Kenia hebben verklaard. En begonnen zijn met een hele serie van aanvallen, waar dit er één van is. Ja, dus je moet uh, deze aanval inderdaad uh, toeschrijven aan, aan mensen uh, die enige band hebben met Somalië. Kijk, het lijkt een beetje op wat er in Nigeria gebeurt, hè? de laatste paar maanden en de laatste paar weken. Daar zie je dat terroristen spanningen proberen aan te wakken tussen christenen en moslims. Nigeria is een staat van twee goden, waarbij ongeveer de helft van de bevolking moslim is en de helft van de bevolking christen. Hier in Kenia en Oost-Afrika maken de moslims maximaal een kwart van de bevolking uit. Er is geen sprake, zoals in Nigeria, van spanningen tussen deze twee uh, religieuze groepen. En hier is het duidelijk het werk van een terroristengroep in Somalië al -Shabab. die heeft eerder aanvallen uitgevoerd uh, in het land, in Garissa ook al. Um, Garissa is eigenlijk het hoofdkantoor van het Keniaanse leger. als het gaat om de militaire acties in Zuid-Somalië. Uh, Afgelopen vrijdag zijn er buitenlandse. Uh, hulpverleners ontvoerd op de grens in het noorden van Kenia... met de grens van Somalië. Alles is gerelateerd hier aan de conflicten in Somalië. En nogmaals, vooral wraak tegen het Keniaanse leger... dat dus de terroristen in Somalië zelf bestrijdt. Wat zal de reactie van Kenia zijn op deze aanslagen? al shabaab is uh, in... Uh, zich terug de laatste paar maanden. Over het algemeen kan je zeggen dat Zuid steeds meer steden worden uh, verdreven. Er is nog één stad die in handen is van Al-Shabaab, dat is Kismayo... in het zuiden van Somalië, een hele belangrijke havenstad. Nou, die havenstad moet binnenkort worden veroverd door het Keniaanse leger. Ik denk dat dit soort aanvallen en zeker omdat er steeds meer van dit soort aanvallen plaatsvinden, drie in één week dus, de afgelopen week, eh, dat het Keniaanse leger nu heel snel Kismayo gaat innemen en zal proberen eh, Al-Shabaab eh, in plaats van een beweging die grote delen van Somalië controleert, eh, te degraderen tot een guerilla-beweging die alleen in de bergen in midden Somalië nog kan opereren. Of daarmee Shabab meer of minder gevaarlijk is geworden... daar kan je over discussiëren. Maar ik denk dat Kenia keihard gaat terugslaan... nu in Kismayo in de komende paar dagen en Koor, weken. Kort Nijer vanuit Nairobi. We hebben weer uh, live muziek in de studio. Uh, van Vels is al geweest, Chris Berry, Acta en de Munich. En nu in de studio Sabrina Stark live. <middels> I told you, didn't you know that everything you heard was not exactly how it was? Yes, that's true. Didn't you know that? Didn't you know that I'll decide exactly where I stand and where I go? Yes, that's so. Yes, that's so. be the best time around Righteous feeling Lovely feeling This time around It's gonna be the best time around Righteous feeling Lovely Feeling This time Now that you know this But we'll refuse to understand. I will explain it to you one more game. One more game. Except the fact that. Except the fact that I got my mind made up this time around. Get up and go. You start so. But this time around, righteous feeling, lovely feeling. This time, I see you wondering if this time I will wear the crown again. play this one more time, my friend, my friend. This time around, it's gonna be the. just feeling, lovely feeling this time around it's gonna be the best time around Righteous feeling, lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely lovely Where I lovely Where I go, yes, that's so. <applaus> Sabrina Stark, live in de studio. Uh, Sabrina, kom er even bij zitten, kunnen we even met je praten... Want uh, we gaan een paar nummers van je horen. Dit was je nieuwe single, This Time Around. Ja, Draaien we veel hier uh, bij de Radio 1 Sports Fijn, fijn Ja, he? prachtig <laughs> nummer. Outside the Box, uh, jouw uh, nieuwste plaat. is net een maandje uit, hè? Ja, klopt. 1 juni is hij uitgekomen. Uh, hoe doet hij het? Weet je dat al? Uh, hou je dat op de voet bij? Hoe gaat zoiets? Ik hou het wel bij. Uh, het kan altijd beter. <laughs> maar hij doet het niet slecht. <laughs> nee. <laughs> nee. ik... Uh, ja, we moeten er nog, natuurlijk nog keihard aan werken. Maar hij doet het niet slecht. Goede recensies ontvangen, maar... Uh... Ja, je moet het blijven pushen. Tegenwoordig moet je veel spelen, Toch? veel live ja, spelen. Ja, ja. Om, uh, om, om je aandacht te krijgen ja. vanwege ook het, het, het illegaal downloaden en zo. Ja, al, het... dat is niet, zeker niet meer uh, hoe het was. Uh, maar nee. ik, uh, we hebben nog zeker vertrouwen en uh, we zijn pas een maandje bezig. Dus, uh, Daarom. Ik ben volop aan de Outside het, uh, the Box, zo heet het album. Is ja. het? Uh, ben je een andere weg ingeslagen? Derde plaat lijkt me uh, lastig. Je hebt natuurlijk veel succes gehad uh, bij het buurt meteen al. Dan heb je de tweede plaat. Ja. Nou, plaat nummer drie. Hoe, hoe ben je te werk gegaan? Um, ja, het is altijd spannend. Ik wil bij uh, elke plaat wel iedere keer iets nieuws doen. Uh, dat het ook voor mezelf wel uh, ja, een uitdaging is. Uh, muzikaal. Wat heb je anders gedaan? Um, we hebben eigenlijk anders zijn anders te werk gegaan. Um, we hebben. Bijvoorbeeld uh, voor de songs hebben we gebruik gemaakt van uh, um, drumloops, samples. De synthesizer heb ik voorheen nog nooit gebruikt. Het um, is heb... een vollere plaat geworden. Ja, niet? een vollere plaat. Ik wilde een, een dansbare plaat maken met op uh, tempo songs. Um, ik heb twee featureings op de plaat. Heb ik voorheen ook nog niet gedaan. Mag dat wilde even, ik ook doen. Dat is uh, uh, featureings. Twee Twee uh, samen. Oh, zo doe je het. Ja. Wat is voorstel. Ja, hey. <laughs> Was dus, dat voor um, Ja, ik heb, ik heb gewoon een aantal dingen... Ja, kunnen doen die ik voorheen nog niet heb gedaan. Ja. Um, nu hier uh, bij Radio 1. en Veel festivals spelen dit, uh, deze zomer? Uh, een aantal festivals, want ik ben eigenlijk een beetje laat met mijn plaat, eerlijk gezegd. Maar um, ik doe wel een aantal festivals en in het najaar ga ik een clubtour doen. Oké. Okay. Dus. En hier zometeen nog vier nummers, zeg geloof ik? Ja. Oké, okay, ja. hoor je zometeen weer. Dankjewel, okay. Sabina Stark. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. De Nationale Nieuws- en Sportquiz van deze sportzomer. Daarin zoeken we de nieuwska van de week. En de man die nu gaat spelen is Arthur Vromans, 34 jaar. Nee. Dag Arthur, goedemiddag. Goedemiddag. Kom je vandaan? Oude Pekela. Goeiedag, vroeg weggegaan. Valt mee, valt mee. Oh, oké. Okay. Het klinkt zo ver. Hè. Oude Pekelaar ja. krijgt wel gelijk uh, visioenen van de communistische bolwerken van vroeger. Ik ben, nou, ben je... blij dat je die, die visioenen oproept en niet uh, het negatieve uh, nee. bericht van de laatste nee. tijd. Nee, die kunnen over de, de clowns van Oude Pekelaar. Nou, nee, dat bedoel ik nog oh, niet eens, nou, maar, nou, okay. ja, dat, dat, Nee, nee, nee, nou, je, je krijgt gelijk... gemist, denk ik. Uh, oh. Oh. Zeg maar, luister, jij bent politiek ook actief? Uh, dat begrijp, klopt, ja. Wat doe je? Ik uh, ben actief voor de SP. Uh. Mooi. Ja. Dat, ik bedoel, het is altijd prettig. Maatschappelijk ja. geëngageerde mensen. Uh, en wat doe je in het dagelijkse werkzame leven? dagelijkse werk uh, werk ik bij de, zeg maar de grootste gloeilampenfabrikant van, uh, okay. van het land. Je ja, is dus goed geïnstalleerd hoor ik. Vandaag ja. weten we of jij de winnaar gaat worden. Want de kandidaat van uh, vandaag is de laatste uh, van deze week. jij. Dus de nationale nieuwsquiz. Als gezegd met Arthur Vromans uit Oude Pekela. Als het je lukt, Arthur, 300 euro liggen op je te wachten. Hoogste score uh, gaat er maar aan staan. Afgelopen maandag neergezet 128 punten. Je weet hoe het gaat. De eerste ronde stellen we een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. En het aantal punten dat je verdient bepaalt weer de nieuwsfactor nodig voor de tweede ronde. Let's ja, go. Duidelijk. Vijf politieke partijen houden vandaag hun congres. De achterban van SP, PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie kiezen de definitieve volgorde van de kandidatenlijsten. Er moet weer uh, nieuw willen ontstaan. Er moet schonk komen. Alles voor een positief shotbeeld in de journaals. Het was super Celada. Vijf partijcongressen leveren een paar wijzigingen in de verkiezingsprogramma's op. Eén partij bepaalde dat de maximum snelheid weer op 120 km per uur moet komen. Welke partij is dat? Als ik het goed heb, is dat het CDA. Nee, dat is de partij, oh, van de, de partij van de Arbeid. Het uh, ging, Arthur, dus vraag 2 ook over de vaststelling van de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer. Bij welke partij voerden drie leden tot op het laatst campagne om op plek 2 te komen... maar heeft het partijcongres de top van de kandidatenlijst niet veranderd? Dat is bij GroenLinks. Dat is goed. Ja, oudgediende Bram van Oijk, Hij blijft nummer 2. Vraag 3, sportvraag. De 99e Tour de France eh, ging van start gisteren natuurlijk met de proloog. Winnaar van de proloog was Fabian Cancellara. Voor welke ploeg rijdt hij? Oh, uh... Nee, dat moet ik helaas oppassen. Dat is Radio check. Ja. Bij de start van de tour in Luik waren veel Nederlanders aanwezig. Eén burgemeester liep er rond om te lobbyen... omdat hij de stad graag in 2014, 15 of 16... maakt hem niet zoveel uit, naar zijn stad wil halen. Over uh, de burgemeester van welke stad heb ik het? Over Utrecht. Ja, Alain uh, Wolfson ja. Die liet zijn gezicht zien he, in Luik. Ja, uh, Twee punten gehaald tot nu toe, geloof ik. We gaan een fragmentje ja. laten horen. Wie is hier aan het woord? Luister goed. Ja. Ja, alle medailles betekent niets voor mij. Ja. Ik ben van Curaçao en iedereen daar is ook heel blij... En... Ja, Nederland ook, iedereen is nu blij. Dus ik, ben, ik ga gewoon mijn best blijven doen om iedereen blij te houden. Ja. Dat moet Martina zijn. Tjurandi, Martina, ja. inderdaad. Hij haalde goud op de 200 meter tijdens de EK Atlantiek in Helsinki. Vertegenwoordigde Nederland sinds 2011. En daarvoor kwam hij natuurlijk uit voor de Nederlandse Antillen. Het feestje werd compleet doordat een andere Nederlander het <coughs> zilver veroverde op die 200 meter. Hoe luidt zijn naam? Oh, oe. sportvragen. Ik moet. Ja, ja. Smit. Nee ja, in uh, De dan achternaam dan lijkt op de start van de, de, de tour vandaag. De, de plaats van tijd is Patrick van Luik. Ja, Oké, okay, nou, goed nou, even, nou. Nou. Oh, Goed, nee. uh, de uh, laatste vraag om de nieuwsfactor te bepalen. Vier punten maximaal te verdienen. Dus je kan je score wat opvijselen. Uh, je krijgt de hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is, wat bedoelen we? Weet je het? Zeg je stop. Stop ja. bij de mand. Geef jij het antwoord. 4. Ik manipuleer graag. 3. Vandaag is mijn vierjaarlijkse hoogtepunt. 2. Mijn baas wil in 2020 met de wedstrijden op toernee door Europa. 1. Opnieuw is er door mij tijdens een live voetbalverslag met tv-beelden gejoumeld. Oh ja, door, door, door uh, UEFA. Ja, ja, dat is correct. Ja. UEFA, uh, tijdens ja. dit EK beschuldigd ja. voor het manipuleren van tv-beelden. En dat klopt ook nog. En vanavond is natuurlijk de EK-finale het vierjarigse ja. hoogtepunt. En Platini wil uh, voor de jubileumeditie van de EK in 2020 in 12 of 13 Europese steden gaan voetballen. Wellicht een goed plan om de kosten te besparen. Um, de nieuwsfactor vier. is daarmee geworden, ja, gekomen. Vier, ja. Vier. Ja. Ja. Je, Je moet naar de bak zometeen. Je het ja, Je wist het al, hè? 4. We gaan... Uh... Voluit 90 vier. seconden dadelijk, hè? Ja. Je kansen zijn nog lang niet, uh, niet vergooid. Mm. Zometeen. Ronde 2. Kosa legerai? Con calibro a in tuo cora. En ze ti perderei nel labirinto di un amaro autore. Mai pooi piedi, tak tak tak tak tak. Mai pooi piedi. tuo schiavo d'amore ti divertirai che traguardi vuoi farmi trovare 33 Un Picasso in fiamme ti può andare Ne discuterai con qualcuno che ne sa Komt eh, wat een vast herkend. Happy Feet. Aan tweede ronde spelen met Arthur Vromans. De nieuws- en sportquiz. Het kanon gaat op tijd, Arthur. 90 seconden, zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. We hadden je factor op 4 bepaald. Dus je moet er 32 goed beantwoorden. Appeltje. Appeltje, eitje, sportje, lachend. Nou ja, je moet natuurlijk over de score van Henk Bakker met 128 punten. Ja. Wij maken het tempo en jij geeft de antwoorden. Ik stel voor dat wij gaan beginnen. De nieuws en and sportquiz. André Kuipers is op de steppen van welk land weer op aarde teruggekomen? Kazachstan. Goed. Vier amateurduikers zijn in een grot in het zuiden van welk land omgekomen? Italië. Goed. Hoe heet het dochtertje van Tom Cruise, waar hij met alle macht de voogdij over wil krijgen? Pas. Sorry. Hoeveel duizenden mensen kwamen gisteren af op de veteranendag? 15.000. Nou, 85. Een man uit welk land is op de A12 aangehouden omdat hij in een gestolen politieauto reed? Pas. In Litouwen. Welke speler heeft volgens de club Botafogo voor twee jaar getekend? Um... Pas. Zedorf. Ja. In welk land worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden? In uh... oh. Pas. Mexico. Ja. Welke politicus zei gisteren dat Rutte de pincode van Nederland uit handen heeft gegeven? Dat is goed. In nou. welk land hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten... en verbrand met bosbranden? Amerika. Spanje. Wie is volgens Johan Cruijff geschikt als bondscoach... omdat hij ingrijpende keuzes durft te maken? Pas. Frank Rijkaard. Hoe heet de Israëlische aard-premier die op 96-jarige leeftijd is overleden? Ach, oh, dat moet ook passen. Shamir. Wie moet volgens de nazaat in 2013 excuses aanbieden... voor het Nederlandse slavernijverleden? De koningin... Ja. De leden van de KRO en welke andere omroep... hebben ingestemd met de fusie van de twee omroepen? NCRV. Prima. Hoe heet de wereldkampioen tijdrijden die tijdens de proloog een lekker band reed? Nee, pas. Tony Martin. Tony Martin. Hoeveel heb je er? Goed. Nou. Ja. Vijf goed. Vijf. Maar ah. vier is twintig. Daarmee red je het net nee, niet. Net niet. <laughs> Zullen we Henk Bakker even welkom heten? Uh, onze winnaar van deze week. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, en nog even in de spanning gezeten? Uh, ja, toch wel. Ja, nou bedankt. ja toch wel. Gister, gisteren was de kandidaat goed. Bedankt namens ja, alle medewerkers van de sportzomer <laughs> voor de oranje koeken trouwens. Het was ja, erg lekker? lekker. Nou, zeker. <laughs> okay. Ja, daar is nog lang veel van gegeten. Ik hoorde het gisteren. Ja, zeg maar. Ja, je hebt wel heel erg ook gestudeerd, begrijp ik. Hè, ik Haanloek. heb uh, goed bezig geweest, ja. Ja, wat heb je dan gedaan? Ik heb zondag de hele dag voor de computer uh, de laptop aangehad op uh, Radio 1... Ja. ja en de maandag maandagmorgen nog gekocht. Zo. <laughs> het is echt het is een paar dagen huiswerk geweest. Ja, maar goed, als je wat wil... Ja, ja. je zal dan ook voor moeten bereiden. Het valt toch tegen. Ja, zeker. Maar ja, ja. goed, 300 euro ja. voor twee dagen uh, computer en gezellig radio inluisteren luisteren. Eerst te doen, eerst te doen. <laughs> Dat is Dat wat we heen. <laughs> wat gaat er u ermee doen? Heeft u al een bestemming gevonden? Uh, nou, we gaan nog naar Italië vakantie, dus ik denk daarheen. Oh, oké. Okay. Nou, heel ja. veel plezier ermee. Dank maar... u wel. Wij, wij feliciteren natuurlijk uh, Henk Bakker. En we bedanken Arthur Vromels. Krijgt ook Krijg twee toegangskaarten voor beeld en geluid. Hè, hier op het Mediapark in Hilversum. En het boek Andere Tijden Sport. Samengesteld door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleef. Ook heel erg leuk. Dank je wel, ja. Arthur. Uh, wilt u meedoen aan de Radio 1 Nieuws en Sportkist? Stel de studie even een mailtje met uw uh, naam en nummer... naar sportzomerradio 1nl .no. Het is half twee geweest. Renate Evers. De Israëlische premier Netanyahu heeft president Morsi van Egypte gevraagd... zich te houden aan het vredesverdrag tussen de twee landen. In een brief aan de nieuwe Egyptische leider schrijft Netanyahu... dat samenwerking van groot belang is voor de veiligheid en stabiliteit in de regio. Morsi heeft al gezegd dat hij zich zal houden aan internationale afspraken. Op Twitter wordt astronaut André Kuipers door velen gefeliciteerd... met zijn veilige terugkeer op aarde. Hij was ruim een half jaar in de ruimte en landde vanochtend veilig in Kazachstan. PVV-leider Wilders noemt hem een Nederlandse held. Ook premier Rutte heet hem welkom. Prins Willem-Alexander twittert dat Nederland trots op Kuipers is. Kuipers zelf heeft nog niet getwitterd sinds zijn terugkeer op aarde. De A50 tussen de knooppunten Grijsoord en Ewijk staat op nummer 1 in de file-ranglijst van de ANWB. Vorig jaar stond de A50 nog op de tweede plaats. De oude lijstaanvoerder, de A4 tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade, is gezakt naar plek. 5, dankzij een nieuwe spitstrook. De A50 wordt ook verbreed, maar door de werkzaamheden... is het nu juist extra druk. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen keek en Zalbommel, drie kilometer door werkzaamheden. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor het knooppunt Rotterpolderplein 2. Er is een ongeluk gebeurd op de A67, Venlo-Eindhoven. Tussen Asten en Zomeren staat drie kilometer en is de rechterreis ook dicht... De N57 vanuit Ouddorp in de richting van Rotterdam. Tussen de Brouwersdam en Goederede, 7 kilometer. En in Limburg loopt het vast op de N280 vanuit Duitsland naar Roermond. Daar staat tussen Roermond-Oost en Roermond-Centrum 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wat, oh wat, heeft het internationaal strafhof ons de afgelopen tien jaar gebracht? En we hebben een nieuw item voor ons Tourmuseum. Wat zou er veranderd zijn in de etappe van vandaag, Guillaume Lippens? Er is wel wat veranderd. De voorsprong is inmiddels opgelopen na drie minuten en 45 seconden. Zes man aan de leiding. Jeanne, Oertassoun, Bouet, Edet, De Laplace en Morkov. Vier Fransen, een Spanjaard en een deen, die rijden op kop. En uh, ze hadden zojuist even pech uh, wat eerder in de ontsnapping. Want ze hadden een dikke twee minuten, 2,5 minuut voorsprong. En toen ging de spoorboom dicht, moesten ze wachten voor de passerende trein. En de regel is gewoon dat uh, daarna dat het peloton niet wordt stopgezet. Men uh, beschouwt het gewoon als een incident de koers, zei uh, Christian Prudom, de tourbaas zojuist. Dat betekent gewoon dat uh, de koplopers pech hadden, dat er een minuut van hun voorsprong af werd uh, ja, gesnoept. Maar inmiddels is die voorsprong alweer afgelopen, of opgelopen, die 16 die werken goed samen daar vooraan. En uh, dat mogen ze ook wel. Want uh, de best geclasseerde in het klassement is Morkov. Die staat op 24 seconden van de gele trui van Fabio Cancellara En dan rijdt hij dus virtueel in het geel. Maar dat zal ongetwijfeld niet lang gaan duren. Want uh, we zijn uh, zo meteen gaan we beginnen aan het eerste klimmetje van de dag. Een kootje van de vierde categorie. En dan volgen er nog vier inclusief die slotklim. We hebben ook wat valpartijen gezien. Natuurlijk het is nerveus in het peloton. Zeker zo'n eerste etappe. Iedereen wil toch een beetje zijn plekje bevechten. Iedereen is bang voor wat er allemaal gaat gebeuren. en Dat betekent dat er een paar renners tegen het asfalt kwakten. Tony Maatin onder andere, de man die gisteren ook al pech had. Hij moest van fiets wisselen in de proloog die hij anders misschien wel gewonnen had. Misschien ook niet, want Cancellara was wel heel erg sterk. Maar Maatin kwakte tegen het asfalt. Hij moest even langs de tourdokter. Maar zit inmiddels gewoon op de fiets in het peloton. En ook Bram Tankink, de wegkapitein van Rabobank, die lag erbij. Maar hij viel, zoals de Belgen dat zo mooi zeggen, zonder erg. De voorsprong dus. Dus 3 minuten en 45 seconden. Het echte klimwerk kan gaan beginnen. Voorlopig dan tenminste. Want het is voorzichtig klimwerk. Want al te zware kools krijgen de heren niet voor de voeten. Het zijn echt de kleine klimmetjes van de Ardennen. Behalve die slotklim. Dat wordt een echte. Funny Sovereign Light Café. Onmiskenbaar. Keen. Amsterdam uh, en omgeving staat vandaag stil bij het slavernijverleden van Nederland. Ja, dat hebben wij. Een slavernijverleden. Bij het monument in het Oosterpark begon om 1 uur deze middag de officiële herdenking. Uh, de premier heeft ook gesproken. Rutte, Colette van Hune. Je hebt geluisterd. Wat zei Rutte? Nou, hij is zich uh, als, minister, als demissionair minister-president... maar ook als historicus, want dat is hij van huis uit... Uh, voelt hij zich zeer betrokken bij het uh, belang... wat hier uh, door de organisatie uh, wordt uh, neergezet van dat slavernijverleden. Hij zegt, het is inderdaad heel erg belangrijk... dat wij dat leed wat is aangedaan erkennen... en dat we dat ook blijven doen. En hij zegt, dat doen we eigenlijk door deze her, de jaarlijkse herdenking... die sinds uh, 2002 wordt gehouden in het Oosterpark in Amsterdam. Ja, en Ninsey wilde graag uh, dat daar ook uh, geld voor gegeven blijft worden, maar met dat geld waar ze zo op hoopte, daar kwam niemand nee. mee. Een excuus al helemaal niet? Ook. Nee, excuses ook niet. Nee, maar. Ja, erkenningen is dan wat hij zegt. Ja, en daar, daar is gaat wel, uh, Colette. Ja, daar is de lijn uh, met uh, Amsterdam weg. Of is ze weer terug? Colette, je bent uh, weer bij oh. de mensen? Ja, ik ja. ben er wel. Je bent ja. er wel. Weet en ik weet niet of jij mij hoort. Nou, maar... Maar. natuurlijk. Ja. <laughs> het is net radio, zeg. Potverdikkie. Wow. Kun Kunnen niet eens Amsterdam bereiken. Hé, hey, uh, <laughs> Colette. Uh, uh, geen uh, excuus, <laughs> wel erkenning. Er was gezegd, Rutte, die is daar niet zo welkom. Uh, is dat gebleken? Nou, ja. Op, op dit moment wordt er gesproken door de voorzitter, uh, Eddie Campbell. En die zegt, ja, het voelt een beetje als dansen op mijn eigen begrafenis. Nu wordt er een grapje gemaakt waar hard om wordt gelachen. Dus vrolijkheid is er toch nog wel? Waar het grapje over gaat, heb ik helaas even moeten missen. Maar um, ja, dat is het een beetje. Hij zegt, de Nins, hey, onze organisatie wordt uh, met, uh, met opheffen bedreigd... omdat we geen subsidie meer krijgen. En dat ze uh, wel volgend jaar dat grote, grote feest van 150 jaar herdenken willen vieren. Daar is er is overigens wel subsidie vanuit de gemeente Amsterdam uh, voorgekomen. Dus dat feest gaat wel door. Uh, maar ja, het voelt voor hun dus... Ze zijn blij dat... Uh, Rutte er is, maar uh, als hij geld mee had genomen zouden ze blij zijn ja, geweest. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Maar ja, de premier moet dan uh, heel veel mensen geld geven. Dus ja, en de kas is leeg, begrijp ik. Wat gaat er nu gebeuren bij uh, waar jij nu staat? Rutte, onderzoek. Nou, ze gaan uh, zo dadelijk nog even met elkaar napraten. Dus dan gaan... Oh, ik praat ernaar. Ze, uh, ze gaan de VIP-tent uh, in. En uh, nou ja, dan zullen ze natuurlijk alsnog proberen om dat geld los te peuteren. Met name dus ook voor, uh, voor volgend jaar. Ja, en Rutte gaat daar natuurlijk ook naderhand geen toezeggingen over doen. Uh, wellicht dat er uh, op termijn nog een keer wat extra geld komt uh, voor die uh, herdenking. Maar op dit moment uh, hoeft het Nintzee uh, in elk geval geen geld van de overheid te verwachten. Colette van Hunen vanuit Amsterdam. Het Radio 1 Sportzomer Tourmuseum. Ja, ja, we krijgen een echt eigen tourmuseum in de studio van de Radio 1 Sportzomer. En dat museum, dat openen we gisteren al. En samen met het Huis van de Wielersport in oprichting. Dat kunt u ook zien via de webcam, als je het doet tenminste, radio1.nl. Gisteren een prachtige bolletjes trui van Stefan Rooks. Uh, vandaag opnieuw een trui uh, van hem toegevoegd. De combinatietrui. We gaan hem even laten zien. Op de webcam. Op de de webcam. Het is echt een prachtige trui. Alles is, zit erin verwerkt. Hè. De gele trui, de groene trui, die kennen we nog. De bolletjes trui. Nog zweet in Van de Bergen. Nog zweet van de Bergen van Stefan Rooks. PDM, ja. daar reed hij toen voor. Uh, een combinatietrui, uh, Gio Lippens. Ja, je vergeet er nog eentje, hoor. Ja, die erin zit. Kijk van. maar eens even linksboven. Uh, als je tenminste naar de voorkant kijkt, uh, linksboven de naast de, rode de trui. De. de rode trui, ja. De, de, de sprinterse tussensprint trui. Die oh, ja. is er een paar jaar tussengevoegd. En toevallig net in die twee jaar dat Steven Rooks die uh, combinatietrui was. Je gaat dan een soort bastie door het leven als je die trui hebt, uh, Het is ik, verschrikkelijk. Ja, ja, ze hebben hem ook afgeschaft. Ja, waarom? Ze hebben hem ook afgeschaft. Ja, ja, ja, ik, ik denk toch dat het een beetje inderdaad werd gezien als een soort kermistrui. Want het zijn natuurlijk wel de meest uiteenlopende klassementen waarvoor je dan, uh, die dan mee gaat tellen. En uh, ik denk dat men in de tijd toch wel gedacht heeft van nou weet je wat laten we ons nou gewoon gaan beperken tot uh, die gele trui, de groene trui, de bolle trui. Dan hebben we meer dan genoeg. Uh, ja, het is wel mooi voor Ooks natuurlijk. Want hij is gewoon de laatste drager van die lapjes trui. Uh, terwijl hij hem in uh, 88 ook al gewonnen had. Dus hij is uh, degene die de laatste twee jaar met dat ding heeft mogen rijden. Um, een combinatie trui en dat, dat, hoe, hoe werd dat klassement bepaald? Ja, al die klassementen die werden uh, in punten dan bij elkaar opgeteld. Dus er werd gewoon gekeken hoe hoog sta je, niet zozeer qua tijd natuurlijk... maar met name hoe hoog sta je in het algemeen klassement... hoe hoog sta je in het puntenklassement, hoe hoog sta je in het klassement... om de bolletjes trui. Nou, Rooks heeft in 88 heeft hij de bolletrui gewonnen. Hij werd tweede in het algemeen klassement achter Pedro Delgado. Ja, nee. Sommige mensen ja, die zeggen nog steeds van eigenlijk heeft Rooks die Tour gewonnen... want uh, Delgado reed ook niet op zuivere koffie. Nee, hij Rooks wel, gelukkig. En Rooks en ten, wel, gelukkig. Echt... Die heeft het later <laughs> zelfs nog toegegeven... Een reporter was dat geloof ik. Uh, programma bij de KRO. In ieder geval. Uh, die klassementen die werden dus bij elkaar opgeteld. Ja, en dan degene zeg maar, die de minste punten heeft. Uh, die, die, die leidt dan in dat uh, lapjes uh, truiklassement. Um, het stelde dus eigenlijk niet zo heel veel voor. Begrijp ik eigenlijk van jou. En, en dat de, de deden niet echt toe. Deze trui dus. Nee. Ik vond het vooral inderdaad bizar. Uh, dat die, die, die rode trui werd meegeteld. Want ja, bij die tussensprintjes onderweg. Daar heb je toch hele andere renners die daarvoor gaan. Hè, die, die rode trui die toen ook... Uh, in zwang was. Uh, dat is maar zes jaar trouwens zo geweest. Van 83 tot en met 89. Hij heb, heeft die rode trui ook meegeteld in dat uh, ja. lapjesklassement? Uh, maar ja, het draait natuurlijk echt maar om, om, om een paar dingen. Gewoon in die toer. En, en het allerbelangrijkste blijft toch het geel. En de bolletjes ja, van Rooks is natuurlijk uh, mooi meegenomen. Uh, hij werd trouwens zevende in het klassement in 1989. En uh, ja, dat gaf wel aan dat hij daar toch met wat meer moeite uiteindelijk, in het algemeen klassement heb ik het dan over, hè, dat hij toch wat meer moeite heeft om uiteindelijk ook die lapjes te pakken te krijgen, maar hij had hem wel. En de, de bergtrui was toen trouwens voor Gert-Jan Teunissen, maar die deed in die andere klassementen weer niet zo goed. Dus veel te ingewikkeld allemaal. Maar wel een mooie trui. Maar wel een mooie trui, dat wil ik maar net zeggen. Hij is toegevoegd aan uh, ons eigen tourmuseum. Een, uh, een, een lappendeken, de lapjestrui. trui. Stark is weer binnen. Uh, Sabine, je gaat een nieuw uh, een, een liedje zingen, maar voordat je ermee gaat beginnen, wie heb je meegenomen? Want je bent niet alleen. Uh, Jan Schreden. En hij begeleid je op de gitaar. de gitaar. Wat ga je spelen? Uh, Do for Love. Do for Love, bekende de eerste single van Sabrina Stark. It's that word we all know. Ever felt or shown one time. Found and lost at some time. When you find it you should keep it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 of the fame and all the riches will one day fade away. Why that everlasting word will always stay through the ages and the years? When you want it, it appears. Cause it will never fail you. Bear with me, go ahead now. Do for love. Like you can't do nothing else no more. And sing for love.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 Take away all the ugliness we see. So just let it be, just let it be, just let it be, ooh. Sing for love like you can't do nothing else no more And sing for love like your favorite song. Playin' on the radio, stand for love. Like you haven't stood for anything in life before. In the name of love, and sing this song. Do it all, in the name of love. Do so. for love, Sabrina Prachtig. Stark, Prachtig. Stark, live. Prachtig. En ze is nog niet uitgezongen bij ons, hè? Nee, nog drie keer. Het gaat nog even door. Het is uh, misschien tijd voor een feestje. Tien jaar bestaat het, het Internationaal Strafhof uh, in Den Haag. We gaan erover praten met uh, hoogleraar Internationaal Strafrecht... aan de Universiteit van Amsterdam, Jurran Sluiter. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Sluiter, is het ook reden voor een feestje, tien jaar? Nou, een beetje. Kijk, het is natuurlijk mooi dat het er is. En, uh, het is een permanent hof, dus we zullen er hopelijk nog heel lang van genieten. Maar het heeft niet gebracht uh, wat we ervan verwacht hebben de nou, eerste tien jaar. Wat, uh, wat is er mis gegaan dan? Nou, er is uh, gewoon te weinig gepresteerd. Uh, tien jaar uh, is het Hof niet gefunctioneerd en er is één zaak net afgerond. Eigenlijk ook niet helemaal, dat is de Lubanga-zaak. Die is weliswaar veroordeeld, die meneer, maar we weten nog steeds niet wat voor straf hij gaat krijgen... Hmm. En uh, dat is gewoon veel te weinig. Meneer, ja, Lubanga, dat is de, die Congolese militieleider die daar terecht heeft uh, gestaan. Dat ja, klopt. Ja. Ja, voor, ja. Voor. En, en dat was ook nog eens de bedoeling: dat was een simpele ja. zaak, zei men. Dus dat ja. zou snel moeten kunnen. Nou, daar is van alles in misgegaan. En uh, ja, dat, dat echt, uh, ja. ja, dat is echt veel te mager voor een instelling als de internationale. Maar hoe, straf, komt, het, hoe ja. komt het dat er maar één zaak in tien jaar dan uh, tot dit einde is gekomen? Dat is een, een, een, een goede vraag. Ik denk dat er wat uh, weeffouten zitten in het statuut. Hè? Dus dat is het oprichtingsinstrument. Daarvan was de gedachte van we gaan dat veel beter doen dan het tribunaal. Maar er zitten toch een, een, paar, een paar fouten in uh, zoals het laten meedoen van slachtoffers. Dat klinkt heel sympathiek, maar daardoor duren de processen wel uh, veel langer. Mm. En er is ook een soort uh, voorproces. Dat heet een, een confirmation hearing. Ja, dat is ook helemaal uit de hand gelopen. Dat leidde tot beslissingen van honderden pagina's. Terwijl dat eigenlijk niet eens het proces zelf was. Dus um, ja, dat is, dat is al een, een, een probleem. En daarna heeft de aanklager het ook niet goed gedaan. Die heeft uh, vertrouwelijke informatie van de VN gevraagd. En dat uh, kon hij voor, uh, daarna niet openbaar maken aan de verdediging. En toen uh, dreigde het Lubanga-proces ook helemaal mis te lopen. Nou ja. Dus daar zijn ook, ook fouten gemaakt. Als ik u zo hoor, dan is het gewoon een groot fiasco dat internationaal strafhof op... Nou, de, de, die eerste, dat eerste proces, ja, dat is wel uh, teleurstellend uh, geweest... maar ik wil ook nog wel wijzen op, op uh, wat, wat uh, positieve punten. Uh, het Hof uh, is er wel in geslaagd om toch veel landen aan zich te binden. Er zijn veel landen partij geworden. Er ja. waren 60 nodig om in werking te treden. Dat is gebeurd een, op 1 juli 2002. En nu zitten we al boven de 120. De belangrijkste doen niet mee. Ja. Amerika en, en, en Rusland en China... Maar uh, dat, uh, we moeten toch niet vergeten, je, het is vrijwillig, dus je hoeft niet mee te doen. En uh, er zitten ook consequenties aan landen vast als je meedoet, dat je zelf een keer aan de beurt kan zijn. Nou, als je het zo bekijkt, dan is het aantal landen dat nu meedoet, is dat, uh, ja. is dat eigenlijk heel positief. Maar dat is prachtig, dan doen er 120 landen aan mee. Dat is inderdaad een indrukwekkend aantal, een aantal groter niet. Maar wat schiet je er dan mee op als, als er niemand wordt veroordeeld? Nou, dat is een ander ander punt. Is dat symbolisch punt? bedoelt u dat? Uh, de, de, de, de preventieve werking van het hof. Dat, en dat is natuurlijk heel moeilijk te meten... want je kunt niet vaststellen... ja, het hof is nu ergens mee bezig... en daarom worden er nu minder misdrijven gepleegd. Maar ik ben er wel van overtuigd... dat het wel degelijk enige effect heeft... als je als aanklager aankondigt... ik ga nu deze situatie onderzoeken... Mm -hmm. uh, dan uh, is daarvan wel het, uh, het gevolg... Uh, denk ik dat uh, daar aanwezige uh, staatslieden en, en, en militairen... Uh, uh, minder snel uh, zeer ernstige misdrijven zullen gaan plegen. En dat heeft de aanklager een paar keer goed gedaan. Die is uh, bijvoorbeeld uh, Georgië, Rusland... Uh Kwestie Palestina, hm. Colombia, daar heeft de aanklager van gezegd... nou, daar zit ik bovenop, dus uh, pas op met uh, wat je doet. Hm. En die situaties zijn vervolgens ook niet verder geëscaleerd. Meneer Sluiter, ja, u geeft, uh, geeft uh, voorzijde en keerzijde van uh, de medaille aan. Uh, u hm. prijst even de aanklager, maar eerder zei u... ja, die aanklager heeft dit niet goed gedaan. Uh, <coughs> laten we eens uh, proberen te kijken naar het juridisch niveau... Uh, van dat internationaal strafhof. Welk cijfer geeft u dat? Nou, nu een uh, zesmin. Dat is wel nee, nee, nee. erg laag, hè, voor, ja, de, voor, dat... voor uw collega's. Ja, dat is. Uh, ik, ik, uh, de, de, nou ja, deze aanklager is trouwens ook nu weg. Hè, dus je ja. hebt een nieuwe aanklager. Maar hoe komt het dat dat niveau zo laag is? Nou ja, het, het, het blijft ook wel een, een, een diplomatieke aangelegenheid. Het is niet zo dat daar een, een groep briljante rechters en briljante strafrescaleerden samen gaat zitten en zo gaan we het doen. Uh, dus de oplossingen die gekozen worden, dat zijn vaak compromissen. Dat zijn niet altijd de beste oplossingen. De kandidaten die er komen voor de functies, de functies als rechters, maar ook op lage niveau, dat zijn niet altijd de beste kandidaten. Dat zijn ook wel eens uh, landen die toevallig aan de beurt zijn en waar er een, een, een, een bevriende persoon van het hmm. staatshoofd toevallig rechter moet worden. Uh, het, is, het blijft een diplomatiek uh, aangelegenheid en daarvan zien we helaas ook wel de resultaten. Ja. Maar het moet wel blijven bestaan. Ja, ja. Het ja. Is, uh, het is, ik zie uh, ook geen alternatief voor het strafhof. Ik denk wel dat we er goed aan doen. Om uh, Er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel veel hebben verwacht van het strafhof. Mm -hmm. Die zijn daar, daarin teleurgesteld. We zullen de verwachtingen moeten bijstellen. En dat, dat is, de verwachtingen waren misschien ook wel te hoog. En het strafhof zou het zelf ook beter moeten doen. En dat, is ook, dat besef leeft ook wel bij de landen die uh, het strafhof, uh, die daar partij bij zijn. Uh, die, die hebben nu ook wel uh, gezegd... Uh, altijd in vriendelijke behoording, natuurlijk in diplomatieke kringen... maar dat er nu wel wat moet gaan gebeuren en dat uh, de processen efficiënter moeten. Ja, het prestige kan omhoog. Maar Den Haag ontleent er wel prestige aan natuurlijk, hè, als, als zetel. Zeker. Nederland uh, heeft natuurlijk veel uh, met het strafhof te winnen. Wij, wij, wij ondersteunen uh, het uh, internationaal strafrecht in brede zin. Hè? Dus het beëindigen van straffeloosheid voor de meest ernstige misdrijven. Daar staat Nederland voor. Uh, dus daar wat dat betreft zijn we blij. Maar ook uh, Den Haag als juridische hoofdstad... De uitstraling voor Nederland en de, ook voor de gevolgen voor de economie in Den Haag. Er werken toch honderden mensen bij zo'n hof die uh, uh, heel belangrijk zijn voor uh, Den Haag. Ja, dus uh, laat het vooral staan waar het staat. Tem, uh, eh, meerdere eer en glorie ook uh, van Nederland en van de residentie. U zegt uh, er gaat een preventieve werking uh, van uit, dat is zeker, maar het kan dus op, uh, op juridisch niveau nog aardig worden bijgeslepen. En dat, dat is wel een taak voor de, de komende tijd. Ja, maar het ziet er opnieuw wel wat, wat rooskleuriger uit dan uh, natuurlijk eerst tien jaar. Want er staan wel een aantal processen achter Lubanga klaar om te worden afgerond. Mm. Dus gaat, het gaat nu, uh, komt nu hopelijk de vaart erin. Mooi. Ik, ik dank u wel, uh, hoogleraar uh, Juran Sluiter, voor uw uh, uh, woorden gewijd aan het feit dat het uh, gerechtshof in Den Haag, het internationaal strafhof, tien jaar bestaat. Er worden andere zaken nu aan u gevraagd, begrijp ik, op de achtergrond? Ja, ik kom ja, het ja. ja dat, dat het, heb je zo, hè? Het is zondag, hè? Ja. Ja, okay. Ik wens je een mooie zondag. Oké, dankjewel. Okay, dankjewel. Dag. Dag. De kot, de kokkai van je. Eerste beklimming van de Tour de France van 2012. Wie kwam er als eerste boven, Guillaume? Ja, we zitten allemaal in spanning, maar uh, Morkov, de Deen, Mikael Morkov, goede baanrenner trouwens van Saxo Bank, die is als eerste bovengekomen op dat klimmetje en krijgt daar één puntje voor, voor het bergklassement. Want sinds vorig jaar weten we gewoon dat die coaches van de vierde categorie toch beduidend minder zwaar worden gedoteerd dan andere jaren. Men wil een echte klimmer hebben in de bolletrui. De tweede coach hebben we inmiddels trouwens ook gehad, want die zat er vlak achter, de coach de Francorchon. U kent hem ook niet uit Luikbostenakeluik, -Luik, maar het zijn allemaal coaches die we nog Normaal gesproken niet in het parcours zien. En daar kwam een andere man boven, Oertassoun Perez, De man van Euskaltel, de Basque, die daar boven kwam. En hij pakt dus ook één puntje voor dat klassement. Nou, Markov ook nog eens een keer de beste geclasseerde op 24 seconden van Fabian Cancelara. En over die gele trui van Cancelara is nog wel wat moois te vertellen. Want dit jaar heeft de tour de ploegen voor het eerst gevraagd om te regelen dat hun helmenfabrikanten ook gele exemplaren van die helmen leveren... voor het geval dat een van de renners uit die... of dat de ploeg in het algemeen ploegenklassement leidt. En dat betekent gewoon dus dat die ploeg daar in het ploegenklassement... in een gele trui of in een gele helm moet gaan rondrijden. Ja, dat zijn wel bijzondere verhalen natuurlijk. Maar de ploeg dus die bovenaan staat in dat ploegenklassement... die rijdt op dit moment met gele helmen. En dat is dat natuurlijk niet die ploeg van Fabian Cancelara, bedenk ik me nu net. Maar het is natuurlijk de ploeg van Sky... Want die die Hadden de meeste renners in de top van het klassement staan. En die zijn de grote mannen, dus in het peloton ter kennis. Straks aan gele helmen. En daar kan je weer over klagen. En dan ben je met Tol van het Hek. Ja, laatste dag dat je over het voetbal kan klagen. Goedemiddag over ja, mag het Mag dat morgen? Uh, niet meer. Nou ja, morgen mag ook nog. Want het is de laatste dag natuurlijk van het EK. Sportzomer. kun je blijven klagen. 0800-1121. De lijnen gaan weer open. 0800-1121. Zometeen het Mediaforum in de Sportzomer. Wij ontvangen Mirou van Hintem, Auke Kok. En ze laten hun licht schijnen over actuele zaken. Waar enige discussie over, uh, over mogelijk is. En Geolipus, die uh, zonder hele helm, natuurlijk, vervolg van de volgende etappe vandaag, uh, Jeroen. Zeker, u zingt verblijf aan tennis. Ja. Het is rustdag of iemand? Dat is waar. Jammer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De yeah. Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. Ja, yeah, Sint-Willeborg heeft allemaal wel iets met. de mensen hebben wel allemaal iets meer willen rennen. Ik neem je mee. Luister elke dag, ochtends, rond tien voor half elf. Kijk hou van Willebroort, dus Willebroort is het verlengstuk van mijn leven. Dus. Ik neem je mee, eh, eh, eh, eh, eh. De oranje soap. Ja, daar leeft nog steeds van vroeger tot nu. is nog steeds wielrennen, wielrennen, wielrennen. Vanuit het wielerdorp van Nederland, Sint Willebroort. Een rekenlof uh, fietsen. Wordt er moeite van, hè? Luister elke dag, ochtends, rond tien voor half elf. Zit je nu in de auto? En...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 Voor hetzelfde geld heeft u een bruinzeel Kijk op bruinzeelvloeren.nl Dit is Radio 1.